9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het lichaam van Corrie van der Valk uit de bekende Horeca-familie is na 17 jaar vermissing gevonden. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant heeft de Horeca-familie gisteren te horen gekregen dat haar stoffelijk overschot in België ligt en dat ze vermoedelijk snel na haar vermissing is overleden. Het is nog steeds onduidelijk wat er gebeurd is. Zelfmoord wordt niet uitgesloten, zegt een familielid in de krant.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 Waar het aantal intercities buiten de spits teruggaat van 3 naar 2 per uur. Het aantal treinen op de HZL-lijn tussen Amsterdam en Rotterdam gaat van 4 naar 5. Ook worden deze treinen langer, waardoor 20% meer reizigers over dit traject kunnen. In de nieuwe dienstregeling gaan ook de eerste van 118 nieuwe sprinters rijden, die allemaal weer een wc hebben. Twee hoge leiders van de Rode Khmer zijn door een tribunaal in Cambodja schuldig bevonden aan genocide. Het is de eerste keer dat leden van het regime... dat bijna 40 jaar geleden aan de macht was... worden veroordeeld voor volkerenmoord. De twee Kmerleiders van 92 en 87... zaten al een levenslange gevangenisstraf uit... voor misdaden tegen de menselijkheid. Op een veiling in New York heeft een schilderij... van de Britse kunstenaar David Hackney... een recordbedrag van 90 miljoen dollar opgeleverd. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een werk... van een levend kunstenaar is betaald... De waarde van het schilderij, portret van een kunstenaar... zwembad met twee figuren. Uit 1971 was geschat op 80 miljoen dollar. Maar het werd uiteindelijk 90 miljoen. Het record was tot nu toe in handen van Jeff Koons. Zijn Balloon Dog leverde vijf jaar geleden bijna 60 miljoen dollar op. Het weer nog geleidelijk lost de mist overal op. Vanmiddag is het overwegend... ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag niet al te druk op de meeste wegen... maar een vrachtauto met pech veroorzaakt wel aardig wat vertraging... op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knopend Lunette 12 kilometer file en een half uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de N230 van Utrecht naar Maarsen... voor de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging. En ook is het wat drukker op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar...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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En na het uh, meesterwerk van Charles Mingus... de rustige jazz van Clifford Brown. was zijn album Jazz Immortal uit 1954. Het nummer Gone With The Wind. Het is een nummer ge uh, gearrangeerd door Jack Monroe's. En naast Clifford Brown op bariton sax Bob Gordon... op Bas Carson Smith, Joe Mondrigan, drums Shelly Mann, piano Russ Freeman... en op sax, Soot Sims...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 In Riley met Scoscala Blues. We gaan verder met de um, Jazz Crusaders. Een uh, live album opgenomen in de Lighthouse uit 1966 en het nummer heet Miss It. One, two,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 about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 Check de soldaten.